Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Correndon vliegt niet meer naar Curaçao. De reisorganisatie stopt met reizen vanwege de coronabesmetting op het eiland. Alle intensive care bedden liggen vol... Nederlanders die daar zitten moeten snel naar huis. En dat zijn er nog best wel wat, vertelt correspondent Dick Draaier. En dat zijn dan vooral toeristen en stagiaires. Mensen die tijdelijk op Curaçao zijn. Met die oproep wil Nederland de druk op de zorg ontlasten. En ook duidelijk maken dat als je medische hulp nodig hebt, het nog maar de vraag is of je die krijgt. Mensen die een tripje naar Curaçao hadden geboekt, krijgen hun geld terug. Corendon stopt in ieder geval tot 15 mei met vliegen op het eiland. Bij Delft zijn twee roeiboten op elkaar gebotst. Zeven mensen raakten gewond. Drie van hen moesten met botbreuken of onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Een van de boten is van een studentenroeivereniging. Hoe het kon gebeuren weten ze daar nog niet. In Rusland hebben artsen een harde operatie uitgevoerd terwijl er brand was in het ziekenhuis. Volgens de artsen was het geen optie om de operatie stop te zetten. Dus werd de brand weer ingeschakeld om de OK rookvrij te houden. Dat lukte en ook de operatie zelf is geslaagd. En in Zeeland zijn ze druk met haasjes, geen paashaasjes, maar echte babyhaasjes... Bij de dierenopvang kloppen elke dag mensen aan met zo'n beestje in hun armen. Deze haasjes die zijn gevonden in een speeltuin. Maar er worden ook heel vaak haasjes weggepakt die mensen tegenkomen op de wandeling. Eventueel met de hond, dat de hond er gelijk op afvliegt. De haasjes liggen eenzaam in het gras en lijken hulpeloos, maar dat zijn ze niet. Moeder Haas legt haar jonkies verspreid over een veld of akker neer en geeft ze twee keer per dag te eten. Laten liggen dus. Als mensen er ook aangeweest zijn, dan lukt het niet meer. De moeder laat ze dan in de steek. Een haas, dood. Geen haasjes zoeken, dus dit weekend, maar gewoon eieren. Krijg je het weer nog? Een droge dag vandaag, maar het blijft bewolkt, behalve in het zuiden. Het is 9 graden. Dit weekend droog, met af en toe zon en 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. En tot zover de verkeersinformatie. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, een beetje verkouden...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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. ZFM luncht. It's the Daar zijn we weer. Welkom terug bij uh, Morgen is het Weekend. We zijn nog steeds in gesprek met Gerard Kuiper. We hadden het over de seniorenvereniging. Hoe is die ontstaan? En ik hoorde net van je ja, dat het best een hele grote vereniging is hier. Ja, dat dus. klopt. De grootste maar, Zandvoort, zei je net. Nou, nee, ja, nee de voetbalvereniging is wel groter, denk ik. Ja, ja die ligt stil nu. En, uh, <laughs> de genootse Zandvoort is ook groter, maar ja, er is alleen nog een... Uh, ja, die komen uh, niet bij elkaar. Nee, dan die dan, komen dan, niet echt nee. bij elkaar. Ja, soms. Soms. Maar in ieder geval, wij, wij komen eigenlijk voort uit uh, vroegere AMBO. Algemene Nederlandse Bond van Ouderen. Uh -huh. En die, die is natuurlijk uh, wel landelijk uh, bekend. Maar ja. een, een, acht, negen jaar geleden... Ja, toen waren we eigenlijk het eigenlijk niet helemaal eens met uh, het beleid van de, het bestuur van de AMBO. En daar heb ik met de vorige uh, voorzitter van onze vereniging... zijn we meerdere keren naar uh, bijeenkomsten geweest van, die, van het bestuur... En we hebben ons zegje gezegd, maar we werden niet uh, daarmee geholpen. Mm -mm. Het ging met name om uh, de gelden die wij moesten betalen van onze lidmaatschap. Dan moesten wij dat gaan inleveren bij het bestuur. En als we dan iets wilden organiseren, iets grootschalig... dan moesten wij via het gewest wij, uh, dat aan gaan vragen om gelden te krijgen daarvoor. Ja, dat ga je over zoveel schijven en dergelijke. Ja. Dat, uh, ja, dat, dat werkte gewoon niet. En ja. omdat wij geen bereik hadden met dat bestuur... dachten wij van, ja, wat moeten we nou eigenlijk? Want wij hebben helemaal geen zin hierin. Nee. En toen hoorden wij in de landen... dat er meerdere uh, steden waren of dorpen... die daar moeite mee hadden en die eruit gingen. Ja. Ah, okay. ja. Zoals bijvoorbeeld Zeist ja. nou, en Hilversum. Toen hebben wij eens een keer Zeist opgebeld. Hebben we gezegd van, uh, wat, wat uh, is de reden eigenlijk... dat jullie uh, eruit gestapt zijn en op zichzelf zijn begonnen? Nou, toen hebben ze dat uitgelegd dat ze ook die gelden daar ging het ja. dus met name om en die waarschuwden ons dat ze, ze zeiden van kijk uit als jullie uh, om jullie geld want uh -huh. ze blokkeren zo je, je rekening. rekening oh, dan kan je er helemaal ja. niet meer bij komen nee ja. oké okay, ja. nou wij waren al heel goed tot de conclusie met de vorige voorzitter uh, ja. en met het bestuur om te zeggen van nou uh, we stoppen ermee wij kunnen veel beter uh, een eigen vereniging oprichten in Zandvoort ja, en dan, ja. dan kunnen wij zelf beschikken over ons eigen geld, en dan ja. hebben we ons eigen potje. En dan kunnen wij zelf ja. doen wat we willen. Ja. Daarmee, wat we gaan organiseren, dan hoeven we geen toestemming te vragen. Alleen er nee. onderling moet het bestuur ermee waar, ja. Ja. Ja. akkoord gaan. Nou, dat is toen uh, inderdaad uh, uh, aanvaard door iedereen. En toen hebben we gezegd van uh, we stoppen ermee. Ja, dus, uh, je bent wel wat ervaring kwijt dan. Ik denk dat de Ambon natuurlijk ook wel wat meeneemt, denk ik. Hè? Misschien een ervaring over uh, dingen uh, die ja, kan organiseren? Ja, wij hadden in het bestuur ook wel uh, heel veel uh, ja? capabele okay. mensen. Ja, ja. ja. Dus uh, ja, onze voorzitter Fred Kroonsberg, onze vo voormalige voorzitter. Ja. Nou, die is zelf directeur geweest van twee uh, nou, complexen. Oh, op die manier, ja. Dus die ja. had heel veel uh, know-how. Ja. In, in, uh, in zijn... Eh? Oké. Okay. En hoe lang ja. ben je al nou voorzitter? Ik ben nu twee, tweeënhalf jaar zo'n beetje voorzitter. Oh, oké. Okay. Ja. Goed hoor, ja. En hebben jullie ook contact met huis in de duinen of de Bodaan ofzo? of zo? Uh, ja, wij doen, doen, heel daar veel, wat mee? Wij doen uh, echt heel veel samen met vooral bijvoorbeeld uh, Pluspunt. Uh, uh -huh. Dat is een hele grote uh, uh, ja, maatschappij, als zal ik maar zeggen, jaren, organisatie. Ja, ja. En uh, die doen natuurlijk ook heel veel. Maar er zijn een paar specifieke dingen, die doen zij bijvoorbeeld niet. En die zeggen ze van, nou, willen jullie dat misschien oppakken of doen? Ja. Uh, en als dat inderdaad in ons straatje past. Nou, dan willen wij dat wel doen. Maar ja, het hangt natuurlijk ook heel veel af... met vrijwilligers. Ja. Dus ja, we zijn op een gegeven moment... toen op onszelf gegaan. En een heleboel mensen die zijn, hebben dat verhaal... aangehoord waarom wij dus stoppen als aanbouw. Nou, en die zijn... toen zo gauw overgestapt. Oh, en toen oké. ze helemaal zagen... dat het heel goed ging met onze vereniging. Ja. Toen werd het... nou, het was een, een, een vlek... die uitging. Ja, ja. Okay. Ja, Waar ze ja. met, want er kwamen zoveel leden. Ja? Het Leuk. werd 100, het werd 200 leden... het werd 400 leden, het werd 600 leden. 660. Ja. Nou, op een gegeven moment zaten we tot aan de 700 ruim. Goed. Toen zeiden we op een gegeven moment... van: nou, we moeten uitkijken, want we gaan zo... aan ons eigen 600. succes ten onder. Ja. Ja, dat kan natuurlijk want want ook, ja. je moet ja. het ook kunnen... Ja. handelen... om met zoveel mensen wat te gaan organiseren. Zeker. Je, moet, je moet wat bedenken. Ja. Ja, je, je hebt zoveel activiteiten... heb je natuurlijk vrijwilligers voor nodig... Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want uh, dan hoeven wij organisatorisch dat soort dingen niet te gaan doen. Nee. Dat doen de, de vaste mensen. Want ja. hoeveel vrijwilligers hebben jullie? Zestig uh, 60, ongeveer. 60. Zo. Ja. Dat is een behoorlijk wat. Ja. Ja, en dat, uh, ja. We hebben natuurlijk ook veel leden die zijn alleen maar ondersteunend lid. Die, die zie je eigenlijk nooit met evenementen. Mm -hmm. Maar dat zijn gewoon uh, ja, donateurs zou ik maar zeggen. Ja. Die vinden het gewoon hartstikke leuk uh, dat het bestaat. Staat, om, en, dat de... die, en die vinden het leuk om zo'n nieuwsbrief te lezen. En als je ze dan inderdaad uh, kan plezieren met een cadeautje... Met de, met de paas of met de kerst of dan ja ja, ja dan, dan bind je die mensen aan je, aan je vereniging ja. vast. absoluut En dan vinden ze het leuk. Ja. En, en wij krijgen natuurlijk uh, heel veel uh, uitbreiding... door alleen maar mond-tot-mond uh, -mond reclame. Ja. Want ja. De mensen gaan gewoon zeggen van... Uh, joh, je moet eens een keer meegaan of... Uh, nou, en vooral is het natuurlijk uh, mensen die, die uh, alleen komen te staan door het overlijden van hun partner. Ja, ja die worden natuurlijk wel eens meegenomen door uh, de Behandling. buurvrouw of ja. een, of een ja. zuster of weet ik ja. veel, een ander familielid. Ja, die komen dan eens een keer kijken. En we hebben gezegd, één keer mag je altijd eventjes proeven van een ja. activiteit. En uh, de tweede keer of de derde keer, als je het leuk vindt, ja, dan uh, moet je helaas uh, ja. lid worden. Ja. Wat, wat is de, de, de, de, het meeste wat waar mensen op afkomen? Uh... Nou ja, dat zijn over het algemeen de optredens in, het, uh, in de, de krocht. We gaan natuurlijk heel goed om met uh, de uitbater, hè, Theo Smit. Ja. Daar hebben we een goede klik mee. Nou ja, goed, en wij verdelen natuurlijk het, uh, het jaar. Verdelen wij de maanden op een gegeven moment aan in evenementen. Uh -huh. nou, dan maken we een jaarkalender. En op een gegeven moment moet je natuurlijk... Uh, plaatsen plaats bespreken bij, uh, bij Theo. Ja. Van, joh, we hebben dan en dan en dan een optreden. Betreden, ja. En ja, nou, als ik uh, bijvoorbeeld uh, bingo noem... Mm -hmm. Nou, dat doen mevrouw en ik. Die gaan de voorbereidingen doen, de inkopen en dergelijke et cetera, et cetera. Nou, en op de dag zelf heb je natuurlijk een aantal uh, vrijwilligers... Die ons helpen met het uh, serveren of met het verkopen van de plankjes. Ja, ja. Nou, en die ja. is gewoon binnen twee, drie dagen is dat vol. Ja, ja. Ja. Dus je hebt een maximaal 120 man kunnen wij daarin uh, ja, in bergen. Cult, ja. Want ja, ja. vanwege de brandweer mogen we er niet meer. Nee. nee. Nou ja, goed. En uh, dat is natuurlijk hartstikke populair. Ja. Klopt, ja. ja. Nou, optredens van, van uh, sommige uh, uh, muziekbands. Ja, dat is natuurlijk ook scoren. Want daar ja. komen de mensen gewoon op af. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel diehards die komen gewoon op allerlei. Uh, die komen op dingen alles af. Ja. Op alles af. Ja, voor het sociale denk leuk. ik ook, ja. ja. ja. En dan hebben we hebben gewoon uh, bijvoorbeeld een paar vrijwilligers die doen uit eten. Nou, die, die gaan gewoon uh, restaurants af in het dorp en die zeggen: Kun jij bijvoorbeeld een drie gangen minuutje voor weinig uh, presenteren aan onze senioren? Dan oh, dat nou, is het mooi. Yeah. Dat doen een heleboel restaurants doen natuurlijk ja. Want die zeggen. Ja. Het is een dode tijd en wij trainen ja, die de meestal de vrijwilligers ja. dat die dat trekken. Ja. Die, uh, die organiseren dat op een woensdag en nu al op een donderdag ook. Ook al. Want woensdag dagen, ja. was ja. het gewoon vol. En je kan hier in, in Zandvoort ken je maar maximaal zeg maar, een stuk of 80 ja, mensen. Klopt zeker. Ja. je ja. in een uh, restaurant kwijt. Ja. Want dan is het gewoon vol. Ja. Ja. Dus uiteindelijk moesten ze uitbreiden naar uh, twee avonden. Nou ja, toen op een gegeven moment was het ook vol. Ja. Dus binnen twee, drie dagen is gewoon vol. En ze willen natuurlijk geen derde dag eraan vast, want dan wordt het een beetje te gek. Maar daar drijft de hele vereniging op. En die vinden het hartstikke leuk, want ze zitten lekker bij elkaar te babbelen. Ja tuurlijk, hartstikke lekker sociaal, lekker een beetje. Ik weet nog wel dat vis eten, wat één keer per jaar is... Op plein. Op plein. Oh, ja. het, is ook ja. al, het is zo ja. gezellig. Ja, dat doen, wij, uh, dat doen wij niet hoor. Nee, nee, nee, ja, ja, dat maar. is een ander. Maar ja. dat is, heeft ook zoiets, zo'n saamhorigheid. Ja, en, uh, nou, dat is toch hartstikke uh, gaaf? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Als je het tenminste een beetje weer hebt, dan is het hartstikke leuk. Ja. Nou ja, ja en zo vinden wij het ook gewoon leuk. leuk. En die reizen die wij bijvoorbeeld organiseren. Nou ja, we hebben één uh, busonderneming waar ze dus afspraken mee maken. Nou, die hebben dan gewoon een, uh, een uitgave met allemaal reisjes die ze verkopen zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Nou en die vrijwilligers, dat zijn twee uh, vrouwen die uh, dat samen doen. Ja, en die zoeken die dagtocht aan. Ja. Nou die is ook gewoon uh, vol. vol ja. Ja. Bus vol met 50, 60 mensen. Ja. ja. en dan zie je door heel Nederland. Ik ga zelf ook altijd mee, want ik vind het uh, hartstikke Heerlijk. gezellig. Ja. Ik ja. zie ja. tenminste wat van, van Nederland. Je komt bij maar, dingen uh, ja. waar je ja, normaal spoken niet aan denkt. Nee. Maar het is hartstikke gezellig en uh, ja. Ja. vooral die, die, die uh, Bootreisjes bijvoorbeeld, die zijn echt mogelijk. Ja, poten, ja, ja, ja, ja. Nou, die, zijn, die zijn binnen twee dagen uitverkocht. Ja, dat geloof ik ook wel. Nou. inderdaad. Nou, kost ook Die, niks, die nee, meerdaagse nee, reizen, ja. dat loopt ook hartstikke ja, goed. Ja, ja, tot vorig jaar zou ik maar zeggen. Ja, ja. Want ja. Ja, we hebben nu ja, de tweede ja. keer. Ik denk nu weer dat we hem weer moeten uitstellen. Ja. Dan zou ook, we zouden nu ja. met juni weer uh, ja, nee, nee. gaan. En uh, de andere verenigingen, we hebben twee groepen uh, die dat gaan doen: de, re de reizen. Je hebt oh, een mobiele reisclub. En je hebt een culturele reisclub. Ja, ja. En dat is een, van elpa, een apart van elkaar. Ja. Dus uh, die, die, die wat minder mobiel zijn... die gaan met uh, vijf dagen mee. Maar dat is heel ru rustig aan. En de andere, ja, dat is veel... Uh, de cultuur, veel de cultuur, ja. ja, ja, ja. Dat veel culturele ja, ja, ja, ja, dingen ja. bezoeken. En er moet ja. nog veel gewandeld worden. Dus daar heb je wat mensen bij nodig... die dat ook kunnen. Ja. Nou, dat is ook, gaat ook uh, subliem. Ja, dat is leuk, ja. Ja. Ja. ja. Goed, even weer wat muziek? ja. Gaan we het straks over het wandelen hebben. Oh, dat is mooi, ja. ja. Ik, heb, ik heb nog een verzoek nummer Want ik had vanmorgen uh, de charmante assistentes van uh, uh, huisartsencentrum hier in Zandvoort aan de lijn. En ik, ik zeg, ja, tussen uh, 1 en 3 kan ik niet gebeld worden. Dan zit ik voor de radio. Dat vroegen ze meteen. Dat is een leuk uh, gesprekje even. Ja. En dan moet ik natuurlijk ook vragen, ja, wat wil je voor muziek horen? Nou, hier komt het. Anouk met Nobody's Wife. ja. Okay, nee, yeah. <laughs>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 Hanging around my neck see. could it look me for a break my back I gotta see what I'm. Ja, ah, daar zijn we weer. We hadden het net over de gemeente eventjes. En uh, jullie zaten in het Rode Kruisgebouw. Oorspronkelijk. Ja, klopt. En waarom moesten jullie daar weg? Nou, het uh, Rode Kruisgebouw dat kwam in handen van de gemeente. En de gemeente die heeft uh, toen uh, de huur en dergelijke opgezegd... van iedereen die erin zat. Dus uiteindelijk uh, moesten wij met onze spullen verkassen. Maar we hebben niet eens een, een eigen ruimte... We kennen onze spullen niet kwijt. Het ligt allemaal uh, hier en daar op een zoldertje. Of bij ons in de, in de garage. Of bij een ander in de garage. Het ja. is natuurlijk uh, niet wenselijk, zoiets. En ik vecht al, uh, vanaf het begin vechten wij al voor een eigen onderkomen. Ja. Maar dat hebben we niet eens. En we zijn tenslotte te uh, een van de grootste verenigingen van Zandvoort. Ja. En we ja. hebben niet eens een eigen ruimte. Dan moet we gemeenten in dat... kunnen faciliteren, zou je denken. Ja. Maar ja, dat duurt allemaal veel te lang. Ja. Want okay. kijk, wij ja. gingen eruit. 1 heen november heen moesten wij eruit. Ja. Nou, het is nu april. Ja. Vijf maanden verder of zo. Ja. Ja. Ja. Het ja. is goed dat het de coronatijd is. Ja. Omdat het nou allemaal, allemaal stil ligt. Ja, natuurlijk oké. Okay. En je ja. kent ken, ken helemaal niks. Je nee. kan niet eens vergaderen met elkaar. Nee. Want we moesten eruit. Nou, we moesten hals over kop, moesten onze spullen die er stonden opgeslagen. Ja, moesten ja. we maar ergens ja. zien te bergen. Nou, dan hebben we gelukkig een bevriende ondernemer hier uit het dorp. Yeah. En die had nog wel een gedeelte van zijn zaak uh, leeg staan. En die zegt van, oh, okay. uh, ook toevallig Hello. omdat het een, een ja, goede ja, ja. kennis van mevrouw is. Uh, die hebben samen in de klas gezeten of op school. Ja, natuurlijk, dus die ja. zegt van, nou je kent wel bij mij uh, die spullen kwijt. Okay, nou, ja. daar waren we hartstikke blij mee. Ja. Dat we dat konden huren. En dat voor een vriendenprijs. Maar ja, we hebben nog steeds geen, uh, geen echt... eigen ruimte. Dus ja, uh, op een gegeven moment is dat toch. Een, een, een ambtenaar in Haal, die gaat erover, die ja. gaat over dat vastgoed. En die gaat dat voorbereiden. Nou, die heeft ons uh, wat, wat aan de hand gedaan. Uh, dat zou dan gebeuren in het oude raadhuis, in het oude gedeelte. Ja. Dan zouden we dan een ja. lokaal krijgen. Maar goed, uh, dat is uh, voorgelegd aan de wethouder. En ja, die heeft dat afgewezen. Omdat het oh. te weinig reuring is van de, van de seniorenvereniging. Ja. Nou ja, dat kan ik me ja. iets bij voorstellen. Ja, als daar geen, geen reuring is, wij gebruiken natuurlijk niet elke dag. We gebruiken het alleen voor evenementen, eventueel, en voor, ja, voor ja. vergaderingen en dat ja. soort dingen. Ja. Ja. Dus ja, wij hebben voorgesteld van nou kunnen wij niet terug naar uh, het Rode Kruisgebouw. Ja, dat is dat toch niet? Ja. Volgens mij, Want er gebeurt niks ja. meer. Nee. Ja. Nou ja, toen ja. was er dus die ambtenaar die was daarmee ja. bezig ja. met het weer op, uh, op poten te zetten van ja. aan wie gaan we dat toebedelen nou Toen heb ik inderdaad weer aangeboden gekregen door die ambtenaar van, kom eens kijken, ja. wat wil je? Daar wat heb ik nou, ik ja. wil uh, die oude uh, lokaal wil ik gewoon weer hebben. En ja. een opslagplaats, ja. dat ik onze spullen kwijt kan. Hm. Nou, ik ga het weer voorleggen aan de wethouder en dan krijg je een soort van een voorzetje van hoe de, wat er ge, moet, betaald moet worden voor die huur. En ik, ik zei, nou, dat is prima, want ik wacht erop ja, maar nog niks. Weer, weer niks gehoord hè tot nog toe, terwijl, ik al, terwijl ja, ja. ik al, vernomen heb, dat dat wij het dat, dat aan ons wordt toegewezen. Dat wel, maar nog niks gehoord nee. Ja. Nee, dat ja. heb ik van de officiële ja. van de gemeente nog niks gehoord. De gemeente heeft toch de oudere beleid hoog in het vaandel staan volgens mij. He? Ja. Ja, ja, ja, ja. O, het is toch ook de grootste partij hier. Nee. Nee, nee, nee, maar dat nee, hebben DPD. wij natuurlijk niks. Ja. Mee te maken. Ik, ik, ik moet wel dus dat lachen. Het allemaal oh, via Haarlem of zo. Ja, het is allemaal gecombineerd, hè? Maar de, het, ik moet wel lachen over die, uh, die verkiezingen hebben wij een keer gehad, ja. dus de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar uh, wat, wat schetst ons de verbazing: OPZ werd de grootste partij in Zandvoort. Ja, ja, ja. Toen heb ik onderzoek gedaan van hoe, hoe kan dat het nou? Dat, hoe komt dat? Ja, ja. Hoe komt dat? Ja. Nou, blijkt dat iedereen dacht. ...dat wij wat te maken hebben met OPZ. Maar dat hadden we helemaal niet. Nee, nee. We hebben nou gewaarschuwd, hè, er komen verkiezingen aan... ...maar wij ja. hebben helemaal totaal geen... Uh... En dat wil je ook niet? Nee, dat willen we niet. Wij, wij willen niet de partij uh, kiezen. Nee, nee. Okay. nee. We ja. willen onafhankelijk blijven. Ja. Maar we hebben niks te maken met OPZ of welke partij dan ook. Ja, nou, jullie hebben wel allebei een beetje dezelfde belangen. Ja, maar er zijn ook andere... Uh, ja, die ook of, hebben. Dat uh, ook, uh, ja, partijen ook, die ja. het uh, ja. hoog in hun vaandel hebben. Ja, ja, ja. ja. Dus ja, ik uh, wacht nog steeds op, uh, op ten, uh, zijn voorschot voor een uh, voorstel. Ja. Nou, we gaan dus. En dat gaan, heb ik. Uh, ja, ja. Kijk, terwijl ik al gehoord heb dat met iemand die hier, waar ik al mee ja. samen wilde werken in dat lokaal. die zit er nota bene al. Er stond een stukje in het krantje over uh, gebouwen. Want uh, waar nu we uh, in die oude school. Wordt uh, jongerenhuisvesting. Ja, ja, ja. ja. En dat uh, had ook iets te maken met uh, het Rode Kruisgebouw en nog iets anders, inderdaad. We moesten dus ook weer een bestemming voor ze zoeken of zo. Dus. Ja, ja, ze zijn natuurlijk ze zijn ja. heel, met, met heel wat plannen bezig. Ja, hè? Kijk, zoals de krocht en de doorloop erachteraan ja. naar de oude Marieschool. Ja. Dat gaat ja, straks ja. ook helemaal. Uh, maar de krocht wordt toch verbouwd? Ja, de krocht gaat nu uh, dat Gaat gebeuren echt. Het gaat echt gebeuren. Gelukkig maar. Ja, daar ben je ook wel blij mee. Maar, ook, ja, ja de, wanneer? Het zal waarschijnlijk pas in mei-juni ja. volgend jaar worden. Ja. Voordat ja. alles door de raad is. En ze moeten nog een aannemer hebben. En Natuurlijk, de ja. plannen moeten ingediend worden. Het moet misschien herzien worden. Het geld is wel. Het geld is er wel. ja is overigens Waar ik het ook nog over wil hebben is, jullie wandelen ook heel veel namens de seniorenvereniging. Ja. En dat doen jullie nu in coronatijd ook nog? Nou, kijk, wij, officieel hebben wij gezegd... van al onze activiteiten liggen gewoon stil. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat er niet gewandeld mag worden. Ja. Maar men moet natuurlijk wel uitkijken dat men zich wel uit aan de wet houdt. Hè? Ja. Gezien de anderhalve meter afstand. Ja. En uh, ja, er is nog een, steeds een club die op dinsdag uh, Nordic Walk... en uh, er is een club die gaat op... Uh, Woensdag of zondag wandelen die ook. Ja. Maar die gaan gewoon op, een, op zichzelf. En dat spreken ze met elkaar ja, nee. af. Maar dat gaat niet onder de vlag van de seniorenvereniging. Nee, nee. Want als je daarmee de hand gaat lichten... dan krijg je ge ge ja, ja, ja, ja. gegarandeerd hijbel. Ja. Ja. En dat willen we niet. We nee. gaan pas open met de activiteiten en dergelijke... als het ook wettelijk mag. Ja. En dat, uh, ja, wanneer dat is, dat weten we niet eens. We hebben hiernaast... Uh, vaccinatiecentrum, dus het moet eventjes een tempootje omhoog. Ja. Dus ja. Je ziet maar... dat heel veel landen gaan wel al een beetje open nu weer. Dus daar komt wel weer meer ruimte. Maar ja, dan moeten we wel geënt zijn. Maar ja, het gaat ook niet echt uh, soepeltjes hier. Het gaat niet hard. Nee, nee. en uh, als ik uh, zo uh, beluister, dan zitten ze die twee maanden al uh, volgeboekt... en dan gaan ze weer weg. Ja. Maar dan gaan ze naar een andere plaats. Nou, ik las toen net dat het waarschijnlijk verlengd gaat worden. Ja. Of oh. optie tot verlenging is mogelijk zijn, ja. de burgemeester. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, zou uh, goed zijn. Want ja. Ja, er zijn er nog heel wat die niet ge gevaccineerd zijn. Ja, maar ja. inderdaad, uh, een vriend van mij die mag... Die 6, september die gaat pas 25 april worden gevaccineerd. Ja. En iemand anders die ik ken, die wil, hoeft niet in Zandvoort... die gaat gewoon naar de ijsbaan in Haarlem. Ja. Die kan aanstaande dinsdag al. En daar was nog ruimte zat. Dus, ja, het, is, het is een beetje raar allemaal, hoor. Vind ik. Ja. ja. Het gaat niet echt... Uh, nou, gaat tempo zit er nog niet echt in. Nee, nee want ik zat er net ook een beetje te observeren. Ja, het dus ziet nou, er ook het, niet het, buiten. Het, het, het maar, weet je, je verwacht een rij. <coughs> maar, Achter elkaar door, maar nee. Nee, het is niet echt... Uh, nee. Ja, want er zitten zes mensen in. En er is er maar eentje die vaccineert of zo. Ja, ja nee, ja. ik wil er ook wel gaan zitten. Ik wil wel prikken, hoor. Ik vind het geen probleem. Kan je het nee. een beetje? Of, uh... Ja, tuurlijk kan ik het. Ja, hoezo? Het is mijn vak. is je vak. <laughs> Wat doe je hier dan? Dan moet je daar. <laughs> nou, ik zit er ook op te wachten, hoor. Ja, ik ook. Maar ja, je komt uh, wel, uh, ik ben mantelzorger ook uh, voor mijn schoonmoeder. Nou, dat, uh, die is 95. Nou, en die is ook nog niet eens gevaccineerd. Nee. 95, omdat er, ja. omdat er geen vaccin is bij de dokter. Ja. Dan denk je, ja, hoe kan het in godsnaam? Ja, inderdaad. Ja. Maar we zijn die, die vaccins allemaal? Ja. Ja. Ja, en ja, we was... hebben het gehad met die Mexicaanse griep. En toen heeft het leger heeft de, de vaccinaties uh, uh, gedaan. En dat ging als een trein. Ja. Daarom heb ik ook zoiets, weet je, dus zo bezuinigd op de GGD. GGD is er niet meer voor opgewassen. Zet nee. het leger in. Ja. Die zijn zo gedisciplineerd. Ja. En, en hebben zoveel overzicht in organisatievermogen. Ja, organisatie, ja. ja. die moet je het laten doen. Ja, nou ja, laten we hopen dat het allemaal goed komt. Maar ja, ja goed, dat... je zit natuurlijk ook met je besmettingen. Hè? Ja. <laughs> Kijk, mijn ja, kan mij ook besmetten en andersom ook. Ja, ja. Dus, ja. moeilijk inderdaad. En, ja. en mijn vrouw ja. die is ook ja. niet in Ja. Dus ja. Toch een beetje oppassen inderdaad. Dat, dat is ja. toch ja. Een link werk. En als je dan ziet wat er allemaal gebeurt in het, in het land, met die parken ja. En, ja. en dergelijke, ja. dan hou je je hart ja. vast. Ja. ja. Goed, muziek. <laughs> ik moet een beetje lachen, want uh, ik heb een nummer uitgezocht: Greenfintel Koek. Only lies. Ja, laat het om draaien. Ja. Er weer? Jij bent er weer. Ik ben er, er weer. We hadden het net even over de seniorenvereniging nog even. En um, er was iets wat, wat, wat mij, wij, mij opviel. Van, je, je zei dat je met de Kostloren samenwerkt, Huis in de Duin, Bodanen en zo. Wat doen jullie eigenlijk op het moment dat iemand van huis naar bijvoorbeeld een, een, een Huis in de Duinen gaat? Doen jullie daar iets mee? Nee, wij krijgen nog niet eens soms een verhuisbericht... van de mensen die verhuisd zijn. Dat ja, moeten we ja. altijd vaak maar eventjes van horen zeggen. Uh, komen we te weten dat iemand verhuisd is? Ja. Of door de bezorgers die dan een nieuwsbrief gaan uh, bezorgen... Nou, die komen eruit uh, bijvoorbeeld dat er een huis leeg staat. Ja. En dan weten we gewoon niet waar die mensen naartoe dat zijn zegt, ja. verhuisd. Ja. En dat is met overlijden ook zo. Kijk, we houden natuurlijk altijd het uh, Zandvoortse krant houden we in de gaten... Mm -hmm bij de overlijdsberichten en zoiets. Nou, daar staan soms ook uh, leden bij, ja. helaas. Maar goed, uh, daar krijgen we soms nog niet eens bericht van. Ah, okay. En dan moeten we maar weer uitvogelen wat er aan de hand is. Ja, omdat ik zoiets heb van... ja, dat is zo'n groot iets... Van, van een huissituatie naar een verpleeghuissituatie. Ja. Ik dacht, misschien nee, doen dat daar doen wij uh, voor de rest niet zo nee. veel, nee. Maar kijk, dan laten we ook vaak... Uh, zeggen, zit daar uh, pluspunt wel tussen... Uh -huh. Kijk, die hebben oudere adviseurs. En die ja. hebben ook een heleboel uh, vrijwilligers. Die worden ingezet. Ik word zelf af en toe ook als een vrijwilliger. Uh, dat doe ik wat ja. met een pluspunt. Ja, je probeert elkaar te helpen. Ja. En, en het uh, pluspunt is natuurlijk nu onze woordvoerder... in de uh, wat Waarover gesproken uh, wordt met de diverse partijen. Ja, wij kwamen er op een gegeven moment achter... dat uh, uh, mijn vicevoorzitter en, en ikzelf in de overlegrondes zaten... en wij de enige vrijwilliger waren. En de rest waren allemaal betaalde krachten. Ja. Maar het kost je zoveel tijd. Ja. Dus op een gegeven moment ben je gewoon... een hele middag ben je kwijt aan vergaderen of overleggen. Nou ja, dan hebben we op een gegeven moment... een, uh, een besluit genomen van... Uh, daar gaan wij gewoon niet meer aan meewerken... want het kost ons veel te veel ja. tijd. En vooral is waar je zoveel moeten organiseren... en, en ja. et cetera, et cetera. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus we hebben gezegd tegen... Uh, Iemand van het pluspunt van... Zou jij daar zaken voor ons kunnen waarnemen? Mocht er wat zijn, dan horen we het graag. En dan kunnen we misschien nog een keertje aanschuiven. aanschuiven. Ja. Maar niet uh, in principe dat wij elke keer in een overlegronde mee gaan doen. Want dat kost nee. ons gewoon veel en veel, veel tijd. Ja, maar dat is logisch. Ja. Wij zijn allemaal vrijwilligers in onze vereniging. Dus ja, dan, uh, daar ben je ook afhankelijk van. En ja. dat moet ook allemaal maar, maar draaien zolang je natuurlijk gelukkig geen nadigheid hoort. Ja. nou Dan zeggen we van, jongens, ga lekker je gang. Eh, als wij uh, niks horen van nadigheid of wat dan ook... dan laten we zelf uh, de mensen doen wat ze zelf graag willen. Ja. Nou dat, En dat, dat, dat draait gewoon. Totdat je misschien eens een keertje wat hoort van... hé, hey, dit draait niet. Ja, dan moet je er weer achteraan. Ja. Dan moet je toch eens even gaan bemiddelen of aanhoren... Ja. of wat dan ook, sturen. Maar doen jullie er ook wat mee? Bijvoorbeeld je, je tijdens zo'n bingo... Iemand komt al jaren bij je in met merkt van uh, mm, dat geheugen. Laat toch wel wat gaatjes uh, zien. Ja. Doen jullie daar wat mee? Nou ja, wij, wij staan dus in, in contact met die ouderen-adviseuses. Uh, mm -hmm. En dus als wij iets merken, dan geven wij dat door. Van ja, ja. Joh, wil je een keer een keertje langs gaan? Kijken hoe dat gaat, gaat. Daar bij die ja. mensen. Ja, wat het is jouw, jouw taak ook niet, denk ik. Nee, en je maar je constateert het, nee. het natuurlijk wel. Weet ja, je bent ja. iemand in een, in een sociale uh, setting... en uh, dan kom je er over het algemeen het ja, snelst achter... of wel... iemand geheugen gaat, gaat vertonen... of ja. iemand wordt uh, zich wat, wat teruggetrokken naar... Um... Nou ja, dat, kijk, dat, dat merk je dus door onderling in contact. Hè? Ja. Ja. Want je merkt gewoon als je, als je iemand ontmoet... of bij, bij evenementen ja. dergelijke... Dan kom je, hé, hey, die mevrouw, die, uh, ja, ja, die dan gaat behoorlijk achteruit. Ja. En dan, want uh, uh, Alzheimer en Parkinson en dergelijke. Ja. Dementie, ja, ja. dat neemt natuurlijk overal aan hand, toe. Hand, hand, ja. toe. Ja. Ja. Dus dan ga je toch wel zeggen van, hé, hey, kijk, dat klopt niet helemaal met die, ja. met die mensen. Ja. Nou, en dan gaan we dus zeggen van, daar moet dat hulp misschien bij, bij komen. Ja. En dan gaan we eventueel de kinderen benaderen. Ja. Hebben we hebben vaak wel een uh, waarschuwingadres Dan gaan we zeggen van, ja, uh, gaan we contact leggen. Van, joh, hoe is het eigenlijk met je moeder of met je vader? Want ja. We merken iets dat er iets niet goed zit. Ja. En dan ga je. Het is heel moeilijk, denk ik, om dat zomaar te zeggen. Nou, ja. Ik, ja? Denk dat... ah, ik denk ja. dat. Ja, dat, ik denk dat. dat, ik, dat, dat, ik, dat ik, ik denk dat de, de kinderen die zijn daar blij mee als je ja. met zoiets komt. Ja, ja. Want kijk, het is natuurlijk uh, een ja. gevaarzetting ook. Eh, als iemand bijvoorbeeld. Uh, ja, de, de, de, de gaslaat... Ja, dat het lege vervaarlijk, ja. ja. Klopt, inderdaad. Ja. Ja. Kijk, en we geven het alleen maar door aan andere instanties. Ja, je zo je niet zelf gaan doen. doen nee. hè nee. heel veel mensen hebben juist bij hun kinderen... een hele mooie façade opgebouwd. Ja, die kinderen... Hebben, kinderen merken het over het algemeen ja, niet ja. zo snel... dat hun ouders ja. achteruit gaan. Maar ja, wat ik wil <laughs> zeggen, volgens mij moet je niet te groot uh, deel... Bij jullie, neerlijk, dat is in de jongerenvereniging. Daar mag je niet van uitgaan, denk ik. Nee, maar het valt wel op. Nee, ja, ja. dat hoeft ook niet. Maar als wij er als wij een, een bemiddeling ja. in kunnen zijn, ja. een ja. Kijk, dan, dan, dan ja. doen we daar wat mee ja. natuurlijk. Ja. Ja. Dan gaan we niet zeggen van nou, dat, ja. dat, dat, dat uh, gaat mijn deur voorbij. Nee, dat, dat zou ik niet zeggen. Nee. Dat zou je persoonlijk ook niet zeggen. Nee, nee ja. kijk, en, en je komt ja. altijd wel in contact met, uh, ja. met de buurvrouwen of, of, of, Fuurlijk, of familieleden ja. of wat dan ook. Ja. En, en, en soms geven ze het zelf toe. Ja. Dat de kinderen zeggen van ja, maar mijn vader of mijn moeder, die is niet zo goed meer. Nee, nee natuurlijk niet. Maar ja, dan hebben wij het eigenlijk al een klein beetje ja, al, dat al hebt, ja. in de gaten. Ja. En dat hou je dan ook inderdaad met die evenementen, hou je het ook een beetje in de smiezen. Ja. Met zo'n bingo van, dan uh, zal het wel goed gaan met die, met die nummertjes en dat soort dingen. Ja, ja, Zullen we nou wat uh, minder serieuze zaken gaan. Nee? Ja. ja? ja. Garnalen vissen. Nou, dat is inderdaad van Heb je van geen de... garnalen voor ons meegenomen? Hey, nee, ik had uh, helaas van de week niet zoveel. Oh, dat valt zeker. Dus ja. dat, dat komt een mooi weer. Eerst ja. zelf aan de beurt. Ah, nou, en, als nou. ik, en als ik geno genoeg heb, dan uh, besteed ik het weer uit aan, uh, aan mensen die zelf kunnen pellen. Oh, oké. Okay. Eh, je krijgt door... ze ongepeld dus. Ja, Wanneer zitten ongepeld. de meeste granalen? Wanneer is het beste tijd om granalen te vissen? En normaal gesproken als de R in de maand is, dan kun je gaan uh, vissen. Maart. Maar ja. dan? Ja, tot en met april. Ja. En dan ga je weer in september ga je weer ongeveer weer beginnen. Ja, ja. Ja. Okay. Uh, het legt natuurlijk ook heel veel aan uh, de tijd. Want uh, je kan eigenlijk alleen maar. Uh, vissen als het de gelegenheid daartoe is in verband met de zee. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, ja, het, het gedeelte principe. tussen de, de, de, de strand en de eerste bank, dat noemen wij uh, het zwin. Ja, en daar kun je Engels. in lopen als het een beetje rustig is. Oh, jij loopt rond, je hebt geen ja. bootje of zo, je loopt nee, gewoon. Nee, met nee we lopen de duur duwen met een duwnet. Oké. Okay. En uh, kijk, je gaat twee uur voor het laagwater, ga je erin. Dus je houdt de, de, de waterstand hou bij. En zoals van de week, woensdag, was het hartstikke mooi weer. Nou, dan weet je ongeveer. Uh, Twee uur is het laag water. De keer twaalf uur keer Oké. erin. Okay. Nou, oh, ja. Het liefst hebben we dan oostenwind, Want dan slaat ja. de zee gewoon een beetje dood. Nou, in dit geval was woensdag was helemaal... Ja, was heel stil. Ja. Het was een heel mooi zeetje en ja. het was mooi weer. Ja, Ja. dan is het maar net uh, wat je vangt. Kijk, en het is makkelijk... Als je eenmaal bezig bent en je doet de eerste duurronde... van een tien minuten en een kwartier... en je haalt hem omhoog en er zit er niks in... Nou, stop er dan maar mee, ja, dan want dan uh, nee. vang je gewoon niks, hoor. Oh, okay. dus, en, en, langs... als je, en als je wel wat hebt, ja, dan ga je natuurlijk door, want dan ja. word je fanatiek. Okay. Hoe lang ben je bezig dan, gemiddeld? Nou, zeg twee, twee uur. En hoeveel kilo? Van de week had ik uh, bijna drie kilo. Oh, oh niet oh, niks. Ah. Ja. Dus ja, dan begint het werk pas, hè. Ja. <laughs> ja, dan kom je thuis en dan... Uh, ja, mevrouw die, uh, houdt meestal in de gaten van, oh, hij blijft nu, ja... Oh nou, wel recht, nou heb je het denk ik, dus ik ga het water alvast opzetten. Nou, we koken ja, ja, ja. buiten in een grote pan. Ja, het stinkt hè. Dus uh, ja, het ruikt wel aardig. Ja. Ja, ja. Dus ja, dan is het water warm en dan kom ik eraan. <laughs> nou ja, dan uh, wordt er gekookt. Gekookt inderdaad, ja. En, en dan, dan... Neem, je, neem je ze in het, in het uh, zeewater neem je ze mee in een, in een doos. Hoe, hoe voel je Nou, je? Ik, uh, ik zet altijd een emmer met water zet ik op de kant. Mm -hmm. En, en uh, tijdens het lopen. Houd ik die kanalen uh, gewoon in een beultje aan het eind. Ja? Die hou ik gewoon erbij. Nou, ik ga gewoon door. Totdat ik zeg van, nou, ik heb nu genoeg. Ik stop ermee. Oh, nou, okay. En dan ga, ik, dan ga ik het strand op. Ga ik dat eventjes uitzoeken of er uh, wat rotzooi tussen zit. Of uh, visjes of krabbetjes of wat ja, dan ook. Ja, ja. Ja. Of vuil. Nou, en als het allemaal schoon is, dan gooi ik het in hemmer. Waar, waar nog water, wat water in zit. Zeewater. Ja, en dat neem ik dan mee van de, naar mijn fiets toe. En daarom uh, doe ik het water eraf lopen. En de granalen in een uh, vuilniszak. En dan in een tas van mijn fiets. En dan naar huis. En, en dan overleven ze wel die granalen? Dat, dat overleven ze nog wel, ja. Oké. Okay. En dan meteen koken. Nou, en dat duurt niet zo lang. Nee. En dan moet je het weer af laten koelen. Dat ze een beetje uh, koud zijn. Ja. Nou, dan gaan, we, dan gaan we pellen. En dat is ah. leuk. met hè? Dat, uh, ja. Wat is er leuk aan? Een beetje, want het is zwaar werk, ik zie ze wel eens maar. Het is hard werken volgens ik mij. Nou, ja. het is het, is het, is gewoon, het is ja. ja Het is wel leuk werk. Het is wel leuk werk. Je kan het ja? gewoon doen terwijl ik televisie zit ja? te ja? ja? kijken. Dus, uh, ja, het pellen, maar daar in die zee. Hè? Nou, dat valt ja, mij hoor. Dan ja, doen, uh, ja, dat is niet. je ah, zijn een hele grote onderstroming. Dan is het een beetje... Ja, gevaarlijk. Maar je moet er ook in de grond een beetje los voelen, want die... Uh, nee hoor, hier nee? zit een uh, ronde balk. Een oh, ronde balk. En die gaat, die gaat over de, over ah, de boom. Dat wist ik ook niet mee. Nee, dus dat die, uh, nee want wat, als kind heb je gewoon geen ronde balk eronder. Je nee, ne maar dan heb je ook zo'n <laughs> klein schipje. Ja. jij hebt ja. zo'n hele grote... Een paar meter. Ja, en ja. een meter. Van, uh, eentje van anderhalve meter. Ja. Zo, ja. Dus dan uh, duw je dat. Ja, ja dat gaat, gaat best uh, goed. En, en nog eens een keer wat uh, speciale dingen gevangen? grote nou, wat, gauw wat, uh, wat de laatste tijd wel eens een keertje voorkomt... is dat er een uh, nieuwsgierige zeehond uh, toch wel, ja. in de buurt komt. En die zijn gewoon nieuwsgierig. Dus dan denk je van... pot, doe je niet, nou niet te dichtbij, kom je? Ja. Nee, op, ja. ik heb er wel een keer, die was op 10, 20 meter uh, afstand van me. Oh, wat leuk. Dan denk je, nou ga ik maar even de kant op... want straks dan uh, ja, heb ik dat ja. ding erin. Maar dat zal niet gebeuren, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, nou ja, ze kunnen wel aardig bijten, hoor, zeehonden. Je hebt ja, behoorlijke ja, ja, tanden. Ja, ja. Ja, ja, maar dat heb ik nog nooit gelezen of nog, nog nooit gehoord. Nee, ik ook niet. Oh, daarom? Het kan wel. Ja, <laughs> maar het, is, het kan ook gevaarlijk werk zijn, hè, dat, dat vissen. Waarom? Nou, je hebt te maken met die, met die muien. Oh, die muien, ja, klopt. Ja, ja. Dus daar, moet je, daar moet je even naar mee, mee uitkijken natuurlijk. Ja, maar jij gaat niet zwemmen, je staat wel stevig op de grond. Nou ja, je gaat o, ongeveer tot die middel. Tot die middel, ja. ja okay. iets zo, hè, en dan, middel. Is, dan is een mui al gevaarlijk. Dan kan het gevaarlijk zijn, ja. Ah, okay. Maar ja, je ziet het ook uh, als je de ja. eerste bank uh, in de gaten houdt. Ja. En je ziet dan die, die golven eroverheen. En, en als die onderbroken worden, ja. dan heb je daar een muis. En ja, ja. dan moet je dus uitkijken. Ja, een muis tussen twee uh, banken ja. in of zo. Ja, ja. ja. die is dan weg, het De zand is stroom. dan weggeslagen en dan ja. uh, krijg je die onderstroming. Ja, gaat u te En dat, dat, wordt, uh, dat kan links zijn. Ah, okay. En je hebt natuurlijk een waadpak aan. Dus ja... Als je onder water, onder water komt, dan loop je waterpak. Uh, nou, ik heb dan oh. gelukkig een ander pak. Ja. Een neopreenpak. Maar of als je de ouderwetse je... waterpak hebt... Ja, ja die ja. is van boven gewoon ja, over. Oh ja, gewoon die. Dus e dat water kan e e er ja. gewoon inlopen. Ja. Ja. Ja. Kijk, ja. en dan is het een beetje linkwerk. En die ja. loopt er niet meer uit. Want het is echt waterdicht. Ja. De onderkant niet? Ja, dat is er wel. Ja, de laatste zit aan het pak ja, ja. vast. Is, ja. Ja, ja. Dus het wordt één grote... Ja. Ja, je wordt heel zwaar. Je wordt topzwaar. Dus je zakt sowieso. En je moet kijken voor kuilen. Hè? Kuil, je hebt af en toe zo'n ja. zo kuilen die weg, de zand is weggeslagen. Ja, en een keer was een keertje even een maar halve meter proks... zakken. Halve meter, ja. Ja, dus dan moet je ja. ook wel even ja. een beetje. En mag het eigenlijk? Maken. Ja, het is hier uh, vrij. Dus je, oh, okay. Het is niet overal vrij. Maar in Noordwijk moet je bijvoorbeeld wel een vergunning hebben. Ah. Maar ja. hier is het nog steeds vrij. Oh. Ik heb me laten vertellen dat. Uh, het is gekomen doordat de mensen in de raad zaten die uh, zelf ook visten. Ja. En het hebben ja. tegengehouden dat het vergunningplichtig zou worden. Ja, oké. Okay. Dus dat is dus nooit gebeurd. Nee, nee. Dus ja, je mag gewoon met je netje. Je mag gewoon ja. vissen. En, en gewoon vissen met de, met de hengel, mag dat ook? Mag ook, ja. ja. Maar ja, je bent wel weer aan regeltjes gebonden. Want je mag uh, niet alle vis meenemen naar huis. Je nee, moet meer dan 40 Ja. Je moet Ja, uh, inderdaad, zijn, moet aan de maat zijn. En oh. sommige Dan uh, mag je niet te veel. Uh, Vissen meenemen naar huis, dan moet je teruggooien. Maar ja, het is, uh, vissen is een heel uh, mooi uh, ding. Ja, maar de vissen snap ik niet, want uh, die vissen die zitten toch niet onder de kust of zo? Wat je vangt, die grote vissen toch niet? Nee, ja, wel. Ja. Echt? Als je ja. daar aan het poedelen bent, dan zwemmen ze om je ja. heen? Ja, ja. ja, en ga je ja. je tenen wijten, Pim? Ja, die krabbetjes doen dat wel, ja. Oh, toch wel, zoveel vis zit er. Ja, nou, ik heb wel eens tijden gehad dat ik uh, na twintig minuten moest, moest stoppen, zoveel gaan halen had ik Ja, en, en dan zeg ik tegen de mensen: ja, daar zwem je tussen. Ja, ja, dat is de, het, dat is het denken is. inderdaad, ja. Maar ik vind die kracht steeds groter worden hoor. Maar het is altijd wel leuk om zo dat spelletje te vertellen aan toeristen. Ja, want die komen natuurlijk vaak vragen: wat ben je aan het doen en waar vis je op en hoe gaat dat allemaal? in? Als je dat een keertje uitlegt, is het natuurlijk ook uh, ja. wel leuk. Vooral als er Duurlijk. kinderen bij zitten en ja. zo. En dan laat je ze ook inderdaad een paar kanalen aanraken en zo. Ja, ja. Maar Dat is ook wel grappig. Ja. En je kan ook met de zaan dat is dan een treknet. Maar ja, daar moet je dan met z'n tweeën voor zijn. De ene ja, gooit okay. gooi dan het net in de zee met een bordje. En dan uh, de andere die gaat dan uh, af en Nou, en dan oh, kom jij is, erbij ja. en dan trek je met z'n tweeën. Ja, dan kun je meer vangen. Okay, zo, ja? ja, dat ja, zou, oké. Kunnen. Ja, zou kunnen. Maar, ja. Wat mij wel tegenwoordig opvalt is dat we minder kwallen hebben. Op de een of de andere manier. Ik weet dat vroeger als we naar Zandvoort gingen, we heel veel kwallen soms in het water waren. Nou, dat waren. hebben we nog hoor. Ja? Als, je, als, je, als je een week uh, oostenwind hebt, nou dan zit uh, je, zie, ja, je, zie, je, je, je net zin. half vol ja. met, met kwallen. Of, ja. je, of ja. jong, jong broed. Ja, of die hele kleintjes ja. inderdaad. Die, ja, ja. Ja, ja, die heb je ook al vaak. Ja. En je hebt en nu Zeanamoon. Nou, ik heb, ze, ik heb het nog nooit hier gezien, maar het is, een paar maanden geleden was het zo echt erg. Je moest er gewoon mee stoppen, want de granalen zaten tussen de anemonen Wat is de Zeanamon? Ja, nou, dat is een soort van spons iets. Oh, Oké, okay. ook op de boel. En, boven. en ja. waar het vandaan komt, Joost wacht nee. we, Ik weet het niet, maar Er oh. was ontiegelijk veel. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Oh. En andere mensen zeiden het ook. Nou, dit, ja. Hoe lang, lang doe je het nou al? Toen niet, nog niet zo lang, een jaar of tien? Nee, nee, nog langer. Langer? Ja, ja al jaren 25. Wow. En is het veel veranderd? Is de zee vieser nee, geworden? Schoner, ja? Ja, ze ja, is, is veel schoner dan uh, toen ik begon. Ja, maar ik, ik vond het wel leuk. Je leert het natuurlijk van vader op zoon, dat ook. Ja, ja, dat je dat ja. leren ja. vissen en uh, ja. hoe, hoe dat he, allemaal gaat. En ja, op een gegeven moment, aan het begin... toen. Pelden we met z'n vieren mijn schoonouders en ja. dan mevrouw en ik zelf. Ja. Nou, dat leer ja. je ook hoe dat gaat, hoe je dat ja, bedoelt en zo. Het ja. ja. is gewoon een handigheidje. Ja, ja. ja. En, ja. Uh, Maar zo. ja, goed, uh, mijn schoonvader is een, inmiddels helaas overleden. Maar dan zit je met z'n vieren te pellen. Nou, dan gaat het hard hoor. En gezellig, een borreltje erbij. <laughs> ja. en, en alle stedelijke verhalen van vroeger met elkaar delen. <laughs> ja, nou, maar die stedelijke dan ben je verhalen bewaren we nog even. zo doorheen. Het oh, even wat, toch wat muziek. Over ja. Nee, nee ja, eerst muziek. Eerst muziek, sorry. Gaan we gaan weer even verder. We hadden het over de granalen net, over het, uh, over het pellen en, ja. uh, en doen en uh, hoeveel je wel niet vangt. Zou je het nog een keer kunnen vertellen van uh, het, het pellen met je schoonouders ouders samen en uh, hoeveel ja. je wel niet hebt dan? Nou ja, aan het begin toen ik het uh, van mijn familie uh, leerde hoe dat ging, ja, toen uh, werd ik er eigenlijk ook een beetje uh, mee begeesterd. En uh, heb ik het natuurlijk ook uh, geleerd. Ja. Nou ja, zo kon. Want ik dacht een, uh, dat een ganaal roos was. Is hij ook? Nee, maar, nee, nee. Nou, nee. nou, nee. nou nee. Als je, niet, niet als je hem vangt. Ja. Maar daar begon, daar begon het al mee. Ja. ja. Ik wist niet eens hoe ze eruit zagen. Ja. Maar ja, toen uh, werd me dat verteld. Dus ze zijn grijs. Nou, en dan uh, het hele ritueeltje. Dat, dat krijg je dus mee. He, dat, uh, je gaat naar huis met je ganaal. Uh, nou. Uh, we hadden wel tijden vroeger dat je onwijs veel ving. Nou, die tijden zijn wel een klein beetje voorbij. Oh, het is minder geworden? Ja, het is minder geworden, ja. Ik heb wel eens tijden gehad dat ik 10, 15 kilo had. Nou, dan moest je echt een mand vol. Ja, dat tref ik niet meer, hoor. De C is wel schoner geworden, maar minder garnade. Ja, ja. oké. Dat is heel raar, maar... Ja. En niemand weet eigenlijk waar het door komt. Door jullie? Ja, nou, dat valt, dat valt nog mee. ja, dat valt nogal wel mee. Wij gaven we natuurlijk die kotters al een keer de, de ja, schuld. Ja, inderdaad. Want, eh, ja. want, want uh, voor een aantal maanden geleden, nou als het dan uh, goed weer was en ze vingen wat, ja. nou dan waren ze niet te tellen zoveel kotters als er hier voor de, ja, de kustlaan. Ja. Ja, ja, nou, nee. dat zie je haast niet meer. Nee. Dat is heel raar. En ook ja. inderdaad, wat je vangt, dat is ook zo uh, nou, veranderlijk. inderdaad. Ja, ah, oké, okay. ja. Yeah. Dus ja, als je, als je nu 3, 4, 5 kilo hebt, dan mag je spek open zijn. Ja, dat vind ik ook vind hoop. Want ja. bij ons is maar ja, het goed, al een paar euro. Kijk, ja. nou. woensdag was het bijvoorbeeld weer lekker weer. Ja. Nou ja, goed, eh, dan denk je, op zee, we, ja. gaan ja, we gaan weer vissen. Ja, en, en twee dagen daarna. Nou heb je Noordenwind, windkracht 5. Ja, zulke hoge golven. Ja, dan ga je nou, er niet? Ja. In. ja, vergeet het maar. Nee. Nee. Dus dan moet je weer afwachten tot het heel rustig uh, weer ja. wordt. Ja. Het liefste oostenwind. Ja, dan is het en de tijd natuurlijk. Ja, tuurlijk ja. Dat verandert elke keer. Je, ja, je hebt geen last van de uh, kitesurfers en zo. En, uh, wat? Ja, Dat gebeurt steeds meer op zee. Eigenlijk. Ja, okay. en pedelaars en. Uh, ja, de suppers en zo. Ja, ja. Ja. ja, klopt. Oh, het is hartstikke druk aan het worden. Ja. Ja. En uh, van de week was er weer eentje, vorige week eentje met een uh, soort uh, ijszeilen. Ook op nog? Strand. Ja, oh. Yeah. Ja. Dus we uh, zo'n zo bootje met zo'n zeil. En al die huisjes op het strand, daar komen er steeds meer bij. Nou, bij Talassa ook weer yes. Ja, We zijn huisjes, er ook, uh, ja, ja daar zijn ook die huisjes gekomen. Er komen ook bij huisjes bij. Steeds minder zand, wat uh, Leij zei inderdaad. Je ziet steeds minder zand eigenlijk. Hè. Ja. Het is allemaal ja, straatstenen worden het eigenlijk bijna. Ja. Nou ja, dat is live, life, hè? Yeah. Ja. Maar moeten die huisjes weer weg, weet jij dat? Moeten weer weg? Nee, niet hoor. Ja. Ja, volgens ja. mij, het, het mogen niet. Uh, nee. Het is niet op Talasa het is op uh, dat andere wat ernaast ja, staat. Ja, uh, Ahoy geloof ik. Ahoy, ja. Dus, ja, ja. Ja. Ja. En volgens mij moeten ze weg, ja. Maar ja, Ahoy en Talasa dat is, ja, ja. is één pot nat. He? Ja, dat is een familie van elkaar. Ja. Maar ja, is een, uh, die mag het hele jaar staan en ja. Ahoy niet, nee. Ja, ja klopt. Ja. Dus ja, er verandert elke keer wel wat op het strand. Maar ja. we mogen wel blij zijn met die zee. Hè? Zeker, nou, de ja. afgelopen jaar is het toch heerlijk, hè? Nou, ja. wat je allemaal kan doen, nou. Kijk, en als die boulevard weer uh, aangepakt wordt, uh, boulevard Pauwseloot. Als dat weer eens dus een beetje cachet krijgt. En, uh, ja. en, uh, en als de watertorenbuurt weer uh, op poten staat. Ja, klopt. Ja. Uh, dan heb je weer een heel ander gezicht. Ja. Ja, ja de een moeilijke vraag van Marja nog, hè? Ja. Ik heb altijd twee vragen die ik aan mensen stel. Stel... Je bent de baas van uh, Zandvoort. Wat zou je willen veranderen? Heb je nog twee minuten? Nou, dat, is heel, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan zou ik uh, inderdaad proberen... om een, uh, een dorpsomroeper weer... Uh, ja? in het pak te krijgen. Ja. Want uh, ik vind... Uh, dat hoort bij de traditie. En ik vind het al, al jammer... dat, dat hier, hier dingen gewoon verdwijnen... en niet meer terugkomen. Ja. He, want we, we zijn, mogen ja. nu al blij wezen... dat we dus het uh, circuit weer kunnen even met een Formule 1, want het wordt gewoon feest. Ja. Ik hoor dat van mijn ja. vrouw natuurlijk, want die. Ik uh, zelf vroeger nog bij Jantje Lammers gereden. Ah? Dus uh, die uh, kent de klappen van de zweep wel. Uh, ja, ja, wat, ja, ja, ja. Wat het is en wat het inhoudt, zo'n Formule 1 race. Ja, dan weet ik dat het de hele week feest is. Ja. Nou, dat had ik ja. natuurlijk als dorpshoeper. had ik dat graag willen meemaken. Ja. Want weet ja. je, elke dag heb je wat om te roepen. Ja. <laughs> en dat wordt gewoon knotswe en een knotsweek. Ja. ja. Ja, mooi. En oh, wat zou je work, absoluut ja. niet willen veranderen aan Sandvoort? Nou, dat heeft er ook mee te maken dat het <laughs> circuit hier weggaat. Het circuit niet, we nee. nee. Niet. nee. Ja, kijk, ik weet, ik weet dat er tegenstanders zijn van het circuit. Ja. Kijk, dat, dat is overal natuurlijk zo. Als je ergens herrie op, hè, ja. dan ja. wil je dat eigenlijk niet. Nee. En uh, dan hebben ze het weer over het milieu, over de dierenwelzijn hè, en ja. dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk allemaal zo. Maar goed, ik, ik ja. heb uh, voorheen ook in de Hoofddorp gewoond. En dan uh, woonde je bijna bij uh, de luchthaven. Ja. Dus dan was, kwam, kwam er elke paar minuten kwam er wel de een vliegtuig over. Ja, ja. Ja. Nou, dat is nou ook al veel veel rustiger door die Zeker. corona. Ja. Ik, ja. Hoor ze bij, ik hoor ze bijna niet. Nee, nee. Ze zijn nee, er ook niet. veel minder natuurlijk. Ze zijn ja. er veel ja. minder geworden. Ja, ja dat is ja. ook een ja. iets. Ja. We gaan afronden. En uh, nou. Gerard, hartstikke bedankt. We het heel leuk om je hier te hebben. Je ja. hebt aardig vol kunnen praten, dacht ik. Ja, behoorlijk. Dank ja, ja. <laughs> <laughs> Jullie ook bedankt. Ja, ja geen dank. Dat was erg leuk. Vond gezellig. Ja. En we zijn er ja. volgende week weer. We zijn er volgende week weer gezellig. Tot ziens. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.